naar rijke badplaats En dat rijke, dat wil ik dan nog eens even... <lacht> dus ik begrijp dat ziens. u uh, tot in de middag doorgaat. <lacht> <lacht> iets geschiedenis, dat weet ik. Goedemorgen luisteraars, is heel kleurrijk. Je, is hij ja. ook. Ja. Zitten we zitten wel eens te denken, we moeten gewoon, van, uh, gewoon een uur uh, van elk onderwerp. Ons, uh, <lacht> ja. Ja. En dan gaan we nog uh, even horen wat uh, het volgende Classic Concert uh, gaat doen. Dat is het de du Dudok Strijkkwartet. En uh, Toos Bergen komt ons daar alles over Toos vertellen. Toos komt er alles vertellen. Maar goed... We, uh,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 Uh, heeft u als burgemeester. Kijk, de overtreders die komen dan bij de rechter terecht. En dan is het uit onze handen of uw handen. Nou, dat is de strafrechtelijke aanpak. Ja, dus... En we hebben nu tegen de horeca gezegd. Jullie weten echt ons goed wie hier de zaak zit te festeren En als jullie nou een toegangsontzegging. dat mogen ze namelijk doen. Het liefst heb ik die collectief. Dan gaan we er als gemeente overheen. en dan leggen wij een gebiedsontzegging op. Echt voor de nachtelijke uren het uitgaansgebied.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 Word je geïndividualiseerd en dan krijg je persoonlijk alle ellende over je heen. Dat moet je dus niet willen. Ja, uiteindelijk moet het zo zijn dat de herrie beseffen dat ze niet welkom zijn in zo'n. Daar gaat het om. En dat is maar een paar procent. Dus je moet die energie stoppen in die aanpak op die paar procent. En dat die 95 procent, 96 procent, ik steek mijn handen voor in het vuur, die moet er geen last van hebben. Kunt u een beetje een profielschets?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 Ja, en welkom terug uh, bij uh, Goedemorgen Zandvoort. Nou, tot nu toe een ontzettend dynamisch, gezellig, leuk gevoel, uh, Don, bij ja, ja. dit uh, programma. Ontzettend en, uh, leuke de, gasten. De koffie stroomt hier rijde, ja. rijkelijk in uh, Hoogland. Ja, en Yvonne heeft ook helemaal geen probleem mee. Ik, ik heb al mijn bakken thee en elke keer zei, oh, oh, wat drink je veel? Maar uh, dat gaat dan met een grote glimlach krijgen, elke keer toch weer met mijn thee. <laughs> ze hoeft er niet te betalen, zegt ze. Maar aangeschoven is uh, Leende de Jong en die gaat... Uh, Leendert zei in een voorgesprek al even. En dat trof van. Ja, ja, we hebben de Babbelwagen. En we hebben het genootschap. Maar. Ik, ik. Ik. Specialiseer me toch een beetje over die geschiedenis. Op die geschiedenis. En dat is dan uh, van Vissersdorp tot uh, Rijke Badplaats. Ja, van het Rijke Badplaats. Het, dat integreert mij wel hoor. Ja, ja. Maar ik zou eerst aan Leen het willen vragen. Schets eens. Hoe zag Zandvoort er dan uit. Als arm vissersdorp? Ja, ehm. Uh, Zandvoort was een. Uh...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 doordat uh, uit een heel verhaal. En dan, als je dat wil horen, moet je maar uh, vrijdagavond komen naar de, de kroch. Nou, ik heb er wel een vraag over, Hoe, om Hoeveel mensen hebben dat dan ongeveer rond die tijd in Zandvoort? Uh, 17, 1800? Um, in 1722 heeft men gedefinieerd dat er 620 mensen wonen in Zandvoort. En 100, uh, 140 huizen. Maar is dat dan niet een ontzettende inteelt gebeurtenis? Als, als, als, als iedereen um, moet toch met elkaar trouwen dan? Met ja, mensen? er is een heel veel intelt in uh, Zandvoort. Maar dat zie je in heel veel uh, gesloten gemeenschappen.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 Ja, dat is, men leefde op de, op, de, op, de, op de, ja, we zouden dus nu zeggen dik onder de armoedegrens. Waar, uh, wat was hun inkomen dan op dat moment? Ja, uh, nou, ze, ze, ze leefden dus van wat, wat ze dus zelf verbouwden. Dat was nauwelijks of niks. En uh, ze, hier en daar gingen er nog een paar, die deden wel dienst A, bij... Rapport,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 Ze brengen al eens woorden, we het, het geld in, in, in de zee gooien. Nou, er was daar een, een slogan door Haarlemmen beschreven van, in zand voor het gooien, het geld in het zand. Ja. En uh, ze hielden de zogenaamde Groenlandse methodes erop na. Nou, dat wil zeggen, men haalde een stukje duin, graafde men af te plaggen. Die men dan, keerde men dan om en daarom planten ze in. Maar dat ging ja. hooguit twee of drie seizoenen goed. En dan was de grond totaal arm. En er waren maar de aardappels we niet meststof in de vorm van garnalendoppen, zeesterren en dergelijke? Nou, Ik heb die, die... verhalen uh, wel eens gehoord. Ja, dat is het punt. En dan kon je meteen op het meest cruciale punt. Het horen van verhalen. Ja. Ik weet niet of jullie in de familie wel eens uitgekozen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 Dat zijn in dit geval Betty en ik. En Goedemorgen, Pieter. Ja, Betty. Goedemorgen, Toos. En ja. uh, aangeschoven is ook Pieter Joustra En die kan zijn mond toch niet houden. Die kan vast nee. ook wel wat vragen. Voel je bedreigd? Drie wat, presentatoren. Pieter? Oh, god, nee. Oh, nee, hoor. Nee, oh, okay, dus goed. Maar Toos vind tegen. het heel erg leuk uh, dat je er bent. Ik heb je vanmorgen pas leren kennen. En ik had al tegen je verteld dat ik al een paar keer in de krant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 Goed, we gaan uh, luisteren naar iemand die doet alsof. De great pretender van de platters. Oh ik yes, I'm the great pretender. Oh yes, I'm the great pretender A drift in a world You. oh, oh, oh, oh, oh yes. yes i'm the great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 In Brussel hebben 250 gestrande passagiers van de Thalys uit Amsterdam de nacht doorgebracht in slaapwagons. Hun trein was gisteravond door technische problemen zo vertraagd dat ze niet verder konden rijden naar Parijs. Omdat er te weinig hotelkamers in de buurt te vinden waren, besloten de Belgische spoorwegen enkele leegstaande slaapwagons te gebruiken. In de zuid-Franse stad Avignon is een klant van de Franse hamburgerketen Quick overleden aan voedselvergiftiging.